Drie uur. Dit is Radio 1. Met Elsbeth Gruttike en Margje Fixen. Russen, dat zijn ruwe mensen, denken we. Maar klopt dat beeld? Willem-Alexander en Maxima reizen op dit moment door Groningen en Drenthe. En hoe deden hun voorgangers dat? Nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluuk. Gemeenten mogen voortaan zelf bepalen hoeveel koopzondagen ze willen. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd... met een initiatiefwet van GroenLinks en D66, waarin dat wordt geregeld. De wet haalde in de Senaat een ruime meerderheid. Nu is er een maximum van twaalf koopzondagen per jaar... maar gemeenten mogen het uitbreiden in toeristische gebieden. De nieuwe wet schrapt de toerismebepaling. Gemeenten kunnen voortaan zonder beperkingen bepalen... of de winkels open mogen op zondag. In de Eerste Kamer stemde SP, ChristenUnie, SGP, OSF tegen. Het CDA is verdeeld, maakt het woord voor de terpsta duidelijk. Alles overwegende zal de meerderheid van onze fractie voor de wet stemmen... Op basis van het door het CDA aangangen beginsel van de gemeentelijke autonomie. Een ander deel wil echter een duidelijk signaal afgeven dat wij als CDA niet voor meer opening van winkels op zondag zijn. Uiteindelijk stemden de CDA's van Bijsterveld en Franken tegen. Minister Dijsselbloem van Financiën houdt er rekening mee dat het kabinet in augustus nieuwe bezuinigingsmaatregelen bekend moet maken. Dat zei hij in een gesprek met RTL Z. Ik hou er rekening mee in die zin dat we in augustus uh, de beslissingen daarover gaan nemen op basis van de ramingen die we dan hebben. Maar je hoeft geen uh, whisky te zijn om te begrijpen dat uh, met de verdere verslechtering van de economie uh, de problemen eerder groter zijn geworden de afgelopen maanden dan kleiner. Het kabinet had al een bezuinigingspakket afgesproken van 4,3 miljard voor 2014. In het sociaal akkoord is afgesproken dat het kabinet daar voorlopig van afziet. De staatsloterij heeft in het verleden wel degelijk deelnemers misleid. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Loterijverlies. Volgens de stichting werden er voor 2008 per trekking zo'n 3 miljoen loten verkocht. Die nummers gingen in een pot waarin ook alle niet verkochte loten zaten, in totaal zo'n 21 miljoen. De prijzen vielen vaak op een lotnummer dat niet was verkocht en dan hoefde de prijs niet te worden uitgekeerd. Na 2008 is dat systeem veranderd, maar de 23.000 deelnemers in de stichting Loterijverlies willen alsnog hun inzet terug. De stichting wil naar de uitspraak van het hof nu proberen om met de staatsloterij tot een schikking te komen. Kunstenares en oud voorzetsvrouw Giselle Dailly van Waterschoot van de Gracht is overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood ze in haar huis aan de Heerengracht van Amsterdam onderdak aan vijf Joodse kunstenaars. Daarvoor kreeg ze in 1998 de Yad Vashem-onderscheiding. Na de oorlog werd haar woning een ontmoetingsplaats voor kunstenaars. Frans Damman, die veel met haar heeft samengewerkt over Giselle Dailly. Dat zij dit mogelijk heeft gemaakt is eigenlijk vrij uniek te noemen in Nederland. Dat ze vanuit een, een hele jonge schilderes, kunstenares... Een, eh, toch zelf aan een carrière heeft gewerkt, maar ook ruimte heeft geboden door middel van de stichting aan andere kunstenaars om zich te ontwikkelen... dat dat toch een, eigenlijk een unieke situatie is geweest... die ze tot op de laatste dag heeft uh, geleefd. Giselle Dailly bleef tot op hoge leeftijd actief in de kunstwereld. En ze is 100 jaar geworden. Het weer, flinke zonnige periode. In het zuiden neemt langzaam de bewolking toe. Tegen de avond kan er een bui vallen, mogelijk met onweer. Er waait een oostelijke wind matig, aan zee vrij krachtig. En het is vanmiddag 18 tot 22 graden. Morgen in de zuidelijke helft van het land periode met regen. In het noorden soms zon, ook enkele bui. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Margje je fixen en Elsbeth Gruttike. Goedemiddag zijn Russen boers en ongemanierd. En klopt het dat wij Nederlanders totaal ongastvrij zijn? Oud-Rusland-correspondent Peter Dammerkoor schreef er in dit Ruslandjaar een boek over. Een boek over hoe Russen en Nederlanders over elkaar denken. En hij is hier bij ons te gast. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken Groningen en Drenthe vandaag. Hun voorgangers deden dat ook. En onze huishistoricus Herman Pleikent daar mooie verhalen over. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Rekert Zadenveld. Ja, we gaan het hebben over onze kijk op de Russen. Het grote deel van Rusland is een uh, zeer warmbloedig en uh, cultureel volk. Maar ik denk dat het een beetje grof volk is. Dat denk ik wel. Een beetje heel anders dan wij zijn. Wij zijn gezelliger, denk ik. Maar het vervelende wat, wat al speelt is natuurlijk het, het drankje. drinkt bij dat uh, bijeenkomst altijd toch wat veel vodka. En dan uh, vallen toch wel veel luiken weg en dan wordt het allemaal erg sentimenteel. Grof, ja. ja het zijn ook stoerdere mensen, geloof ik, uh, in de bouw, uh, in de lichaamsbouw. Dat komt dan ook een beetje tot uiting in hun gedrag? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, er zijn natuurlijk hele, hele nare, arrogante uh, Russen onder. Uh, maar nogmaals, het is in Nederland ook... Ik vind het altijd heel gevaarlijk om een volk uh, zo te benoemen. Mijn ervaring is goed geweest, maar dat wil niet zeggen dat dat uh, voor anderen ook geldt. Ja, hoe bezoekers van de hermitage in Amsterdam over Rusland denken. Um, Oud-correspondent Peter Damkoer woont al 25 jaar in Moskou... en stelde in het kader van het Nederland-Ruslandjaar... het boek In de Spiegel samen over de verschillen tussen beide volken. Wat die mevrouw zegt. Daar, daar zet je een beetje nee bij te klikken. Vooral dat gezellig, dat wij ja. gezelliger zouden ja, zijn. Ja, al clichés komen voorbij en ook al de anti-clichés komen voorbij. Het zijn juist Russen. Maar de kloppen Russ de clichés? Ja, nou, ik heb het boek natuurlijk niet alleen geschreven. Hè. Ik heb zeven, zeven Russische schrijvers die, die al, al heel lang in Nederland wonen, die hebben de Nederlanders onder de loep genomen. En zeven Nederlandse schrijvers die al heel lang in Rusland wonen, die hebben de Russen onder de loep genomen. En dat heb ik zelf ook gedaan. En ik heb het. Probeer samen het wel een wat eenheid in te brengen. En uh, ja, het aardige is van, die, uh, van, van al die essays. Dat, uh, dat er wel afgerekend wordt met die clichés. Van clichés is altijd natuurlijk iets waar. Dat is, uh, maar ja, dat punt van gezelligheid. die, die, die alle, zeven, uh, alle zeven Russische schrijvers typen dat wel aan. als een van de dingen van. Uh, uh, waar, waar, is die, waar is die Nederlandse gezelligheid? Wij zijn dus helemaal niet gezellig nee, volgens de Russen. Nee, want je moet een afspraak maken om met je eigen vrienden te gaan eten. Dat, dat, dat is voor Russen al iets totaal ondenkbaars. Je loopt bij je vrienden, loop je binnen. En zodra je binnenloopt, is het feest. Uh, maar wij hebben dus gezelligheid op afspraak. En dat moeten Russen als ze hier wonen. Dus behoorlijk, behoorlijk aan wennen, kan ik je vertellen. Ja, hoe kijken wij naar de Russen? Uh, wij kijk, de, te aardig is dat die, dat die Russen. die gaan op een typische Russische manier. duiken heel diep in die Nederlandse zielen. Want ze willen eigenlijk dan Nederlander worden. Dat mislukt. Zoals bij Russen eigenlijk altijd alles mislukt. Dat is ook het drama van het volk. Eigenlijk. Was dat nou weer een cliché of is dat <laughs> nee, echt zo? Nee, dat is echt zo. En dat kom je ook bij. een, een, voorbeeld, een prachtig voorbeeld. kom je daar een feit tegen. Dat uh, bij de uh, essay van Jeroen Kettingen. over die, over die oligarch. die uh, bulkt van het geld. en dan op zoek gaat naar de verlichting. op een, op een typische Russische. Hij, hij koopt een heel berglandschap op in Altai in Siberië. Daar bouwt hij een gigantisch duur dorp... En hij weet niet welke kant hij op moet. Dus hij bouwt een, een boeddhistische tempel, een orthodoxe kerk, een joodse synagoge. En noem, je, noem maar, maar op, alles is er. Want daar zal hij dan eindelijk de verlichting vinden. Weg van de decadentie van... En dan heeft hij het geluk in het leven eindelijk gevonden. Het blijkt natuurlijk utopisch te zijn. Want in het eind blijkt dat het niet werkt. En dat het nu een, uh, een hele dure uh, kliniek is voor stressmensen. Om van mensen van hun stress op, af te helpen met een, een, dag, een dagtarief van $3.000. Euro. Ja, Russen denken dus uh, groot, kan je zeggen, waar komt het grootste denken vandaan? Uh, ja, het, het land is groot en wat, wat je ook in de, uh, tegenkom, het, het Heel mooi, wat, uh, wat uh, vader uh, Sergej die hier in uh, Nederland woont, de Russische orthodoxe priester. Die, die, komt, die komt tot de conclusie. Uh, uh, Nederlanders hebben geen geschiedenis. Waarom? Huh? Ja, ja. <laughs> ja, onze geschiedenis komt. bestaat uit jaartallen. Hij, hij komt tot een conclusie. Kijk maar naar de Gouden Eeuw. Kijk naar die schilderijen. Nederland is in rep en roer. 1672. De Fransen uit het zuiden. De, de, de, de bisschop van Münster uit het, uit het, uit het oosten. En de Engelsen over zee. En wat schilderen de Nederlandse kunstenaars, de Nederlandse schilderen? Stillevens. Waar zijn de zeeslagen? Wij zijn de veldslagen? Ah, dus en wel meer, meer, maar wij... meer schildert de prachtige, sfeervolle Delftse huisjes... waar dat licht binnenvalt en de bezem in de hoek staat. Terwijl hier de wereld binnen, in is, brand staat. Ja, terwijl de wereld in brand staat. Hmm. En, en, en dat zie je eigenlijk door de, hele, door, de hele, door de hele geschiedenis heen. En voor Russen is natuurlijk... Ja, Russen hebben geen huis. Dat klopt. Russen hebben geen huis zoals wij dat hebben. Ik bedoel niet het stenen huis met het huis van de geborgenheid. En, en zo. Maar Russen hebben een moederland. Want we noemen het geen vaderland in Russen. En het leven wordt bepaald nog steeds door de geschiedenis. En dat is, noemen ze patriotisme. Ze ontdekken ook dat, dat oh, er is geen patriotisme is in, in, in Nederland komen er niet hele vervelende mensen uit voort. Namelijk, die, ik, mijn beeld van... Ik gooi er even een paar clichés ja. in. Hè. Ja. Uh, uh, heel erg aanwezig. Uh, veel, te veel bedoel Russen, ja, ja, ja. ja. Veel te veel drinken. Altijd voordringen bij buffetten. Veel te veel eten op hun borden laden. En altijd in de rij voordringen. Ja, nou, dat, Klopt dat, dit is, een beetje? Nou ja, dat, dat is de categorie Russen... die nu uh, met georganiseerde reizen op vakantie gaan. Uh, misschien kun je jezelf nog herinneren... Uh, toen, uh, toen de gos van de Nederlanders vakanties gingen ontdekken... in de jaren 60 en al mas naar Tormelinos vlogen, dat dat ook geen, geen leukigheid was. Zonder. Dus dat zijn aanpassingsproblemen. Dat zijn aanpassingsproblemen tot, een zekere, tot een zekere, op zekere hoogte. Maar het is ook zo dat ze zich uh, niet thuis voelen in die omgeving. Hè? Dat is wel weer zo. Hm. Ze voelen zich niet thuis. Ze voelen zich, ze voelen zich minder, ze voelen zich aangekeken. Uh, want kijk maar naar die geschiedenis. Die 70 beroerde jaren van het communisme. En daarvoor die met, met waar je als volk ook niks te zeggen had. En dus er wordt, ze hebben het gevoel dat er naar hen wordt gekeken. Ach, kijk, die, daar heb je die zielige Russen. Weer. Vandaar dat ze het uitschreven. Ja, dat, dat zijn we helemaal. Want wij, wij zijn groot. Wij hebben een geschiedenis. En jullie hebben geen geschiedenis. Ja. Meegeluisterd heeft Yevgenia uh, Parakina. Ja. Een echte Rusin En die we kennen als juridit van uh, So You Think You Can Dance. Kun je een beetje vinden in de woorden van Peter Damkoer? Of totaal niet? Na sommige dingen wel, absoluut. Uh, maar uh, ik ben er niet mee eens dat uh, Russen geen uh, huis hebben. Dat, uh, dat, dat vind ik niet correct, want ik vind dat Russen juist uh, de hele Rusland als een huis zien. En, en inderdaad wat hij zegt, als een moederland. Dus ja. een moederland is uh, veel belangrijker voor, voor de Russen, dat patriotisme. Dan, uh, dan andere landen, dan, uh, dan geld, ja, maar, maar, dan uh, geluk. En ja, dat bedoelde uh, zei, Peter Dancoor, dan denk want, ik. Want jij leeft waarschijnlijk ook nog altijd met de droom van Graat Kitesh ja, ja, ja. Absoluut. En wat is dat? lega? is namelijk een, een legende, een sprookje. Dat er dat, dat, veel. Eh, eh, heeft er een prachtige opera over geschreven. En daarmee is het Russische huis ten onder gegaan. Dat was namelijk de ideale Russische stad. Belaagd door de Mongolen. Die over de steppen kwamen aandraven. Die hadden er ook van gehoord. En de Russen die hebben die stad niet in handen laten vallen van de Mongolse, van de, van, de, van de niet beschaafde volkeren. En hebben die stad laten verzwelgen in het. Het merengebied bij de Volga en daar op de bodem van die meren ligt Kitesch. En onbereikbaar nu voor iedereen. En daarom is het een bedevaartsoord geworden. Nu nog, vandaag de dag, komen er veel bedevaartgangers daar naartoe. En komen terug met verhalen dat ze de klokken van die kitesch hebben gehoord. ken jij ook geweest? <laughs> daar? Ja, ja, ja, ja, ja, ik ben op de hoogte van, uh, van het hele verhaal een uh, uh, ja, Russen houden van verhalen, van het drama, van uh, niet opgeven. Maar weer wat de Russen heel sterk maakt, uh, ook dat geschiedenis, dat, uh, uh, dat gevecht, gevecht uh, van, uh, met Mongolen, daarna was het met Napoleon en precies hetzelfde verhaal. Uh, die, die Fransen die kwamen Moskou binnen, maar ze konden dat niet overwinnen, want het was te koud, er was geen eten. En uh, Fransen. Uh, uh, ze gingen gewoon dood van de kou. En precies hetzelfde gebeurt met de Tweede Wereldoorlog. Dus het zit gewoon in de Russische natuur, in de Russische cultuur. Uh, ja, wat u neemt, noemt patriotisme. Waarschijnlijk ben ik ook, ook zo'n patriot. Ja, <laughs> ja maar we zijn zo, wij zijn in Rusland zo patriotisch... dat ik, ik woon dicht bij Malayaris Slavens. Dat zeg jij waarschijnlijk wel. Dat is waar Napoleon ja, ja, ja, zijn grootste, ik... laatste slag heeft gesteden. Ja, Toen ja, die uit, ja. uit Moskou weg. Napoleon heeft dus geen slag verloren van het Tsaren. Hij heeft ze allemaal gewonnen. En ook die, die, tsaren, die laatste slag bij Malayaris Slavens... waar 16.000 uh, soldaten uh, om het leven zijn gekomen. De laatste grote slag. Ik zit in het feestcomité waar we de slag elk jaar herdenken. in ja, en op 21 oktober. En wat vieren we daar? Niet dat wij Russen daar in de pan zijn gehakt, maar de overwinning. Nou, ja. ik, ik hoor even naar het nu <laughs> toch nog. Hè. Want, um, juf Kenia, toen jij in Nederland kwam... moet je wel een enorme cultuurschok hebben gehad, lijkt me zo. Ja, ja, ja. Ik heb die cultuurschok overleefd. Uh, <laughs> alles Was hij afdicht... zo erg? Ja, het was heel erg. Ik besef het nu pas. Uh, toen uh, toen snapte ik niet uh, wat met mij gebeurde, wat, uh, uh, wat ik meemaakte. Maar nu kan ik heel veel dingen verwoorden wat ik heel raar vond, wat ik heel vreemd vond. Maar ik heb me gewoon uh, aangepast en ik ben uh, goed ingeburgerd. Ja, heb je een voorbeeld? Wat vond je heel vreemd? Uh, ik vond het heel vreemd bijvoorbeeld uh, dat een hele laand uh, om 8 uur en dan om 10 uur... 10 uur en dan om 12 uh, uur een uh, kopje koffie moest drinken en uh, een borderhamertje uit plastic zakje eruit halen. Ik vond het heel raar dat uh, overal de file zijn om half zes, omdat om zes uur iedereen aan de tafel moet zitten. Dat vond ik ook heel raar. En ik vond het verschrikkelijk raar dat als ik uh, bij iemand op bezoek was, uh, en het was uh, rond zes uur, dan uh, hebben ze tegen mij gezegd... oh, kan je even wachten, we moeten even eten. Het bestaat niet in Rusland. In Rusland, als je binnenloopt, dan, uh, dan, ja, dan ben je de belangrijkste gast. Dan, dan ga je uh, aan de tafel zitten en dan uh, krijg je alles wat, uh, wat de rest niet eens krijgt. Uh, dus dat, dat was voor mij zo vreemd. Ja... Ja, ja. Ik, kon, ik kon het niet begrijpen, ik kon het niet snappen. Peter Dan nog even ja, naar jou. Kan ja, over, over Nederlandse geldscheids gesproken. Ik heb niet zo lang geleden heb ik met de Russische muzikanten een tournee gemaakt door, door Nederland. En we kwamen in een, in een door mij niet te noemen, plaats, provincieplaats in Nederland. En we melden ons om zes uur voor ons optreden bij de artiesteningang. En we moesten op een intercom bel drukken. En dan kwam een stem: eerst zei de stem: uh, De kassa's zijn nog niet open. Ja, we zijn bij de artiesten artiestingang, we komen hier optreden. Dus we drukte opnieuw en zei... Ja, wat wilt u? Ja, wij moeten hier optreden en wij zouden graag uh, nog even toch naar binnen willen. Zei die, ja, we zitten nu te eten. <laughs> <laughs> Geweldig. Ja, dit is het, ja. Field song Your Love. We gaan praten over het bezoek van het Peersverse Koningspaar aan de provincies. En we gaan eerst even naar Menno Reemeijer. Want Menno, jij bent daarbij vandaag. Door Groningen en Drenthe is de tocht. Waar ben jij op dit moment? We staan in Dwingelo op de brink waar de Koningin en Koning op het punt staan om afscheid te nemen van de mensen. Hier, uh, ze zijn over de brink gelopen, hebben tal van dingen gezien. Veel optredens, veel cultuur. En tot slot, kijk, de, de koning kijkt nog eventjes bij uh, wat bij Trent hoort. De schaapskuren. Ik neem niet aan dat hij ze persoonlijk gaat scheren. Nee, het ziet er niet naar uit. Het of aaien misschien? Ja. ja, je weet het niet. Ja, alles kan. Ja. Ik heb ook al gehoord vandaag op Radio 1 dat ze, dat, dat ze een lok van, ze, van, van Willem 1 gaan, uh, gaan, gaan veilen. Dus, er is van alles mogelijk met, uh, met het koningspaar. Nee hoor, ze staan er gewoon eventjes bij. Ze krijgen uitleg van de, van de schaapsegerder ja. en de schaapseherder uh, die erbij staan. Zijn er veel mensen van, uh, van vertrekken? Het is, nou Elspeth, dat valt me reuze mee. Je denkt toch een werkdag, eh, scholen zijn gewoon open. Maar als ik zo om me heen kijk, en dat was vanochtend in Groningen, ook al in de stad, en ook in, in Leek, in, op landgoed Dinoord, daar nou was het gewoon druk. En ook hier rijen dik staan de mensen toch te kijken om nog even een glimp op te vangen van het, ja, voor deze mensen natuurlijk ook nieuwe koningspaard. Nou, de burgemeester van Dwingelo krijgt een handje, Jacques Tegelaar, de commissaris van de koning, die krijgt een, een handje, het paar stapt de bus in en dan is ...zo op naar bijlen. Goed, nou, dankjewel Menno. Wij gaan eens even praten met uh, Herman Pleij over de geschiedenis van dit soort bezoeken, Herman. Want uh, ja, in welk jaar begon dit zo'n beetje? Nou, uh, als je helemaal wil teruggaan, dan begint het bij de Brabantse hertogen in de middeleeuwen. En de hertogen van Bourgondië die maakten hun tocht als ze aan het bewind kwamen. En dan gingen ze langs de steden en daar gingen ze hun eetzweren. zweren. Dat is verpaald in onze tijd. Want dat is het voorbeeld nu voor bij de troonswisseling, de inhuldigingsceremonie zoals die er nu is. Dus dat is in de middeleeuwen begonnen, toen ja. trokken ze rond. Nou, dat hoefde op een gegeven moment niet meer. Toen ging het centraal. Maar de behoefte om kennis te maken met het land... en zeker in de tijd dat de media nog veel beperkter waren natuurlijk. Heel veel mensen kenden nauwelijks de gezichten... bijvoorbeeld van het vorstenhuis in de 19e eeuw. Hè. Dat hadden ze eigenlijk nooit gezien. Nee, dus dus je, toen was je het echt heel belangrijk. De, de eerste keer dat je ziet dat ze echt een programma hebben... zoals dat nu ook is, hè, dat heel principieel... na de troonsaanvaarding eh, door het hele land gereisd wordt... dat is volgens mij achtergrond. Eh, eh, vanaf 1890 of vanaf 1892 dat uh, Wilhelmina, die jonge Wilhelmina... die is koningin geworden op tienjarige leeftijd in 1890... toen haar vader Willem III overleed. Nou ja, toen kon ze dat natuurlijk nog niet uitvoeren. Dus dan haar moeder, Emma, huh? koningin Regentes, En die besluit, die Emma, was een buitengewoon slimme vrouw... met een heel goede visie op het, de toekomst van het koningschap... dat zij met haar jonge dochter, die formeel de koningin was... een tocht langs de provincie zou maken. En toen begonnen ze in juni 1892... In de noordelijke provincies ook. Dus eh, wel in Friesland en Groningen. Die toen bekend stonden als de Rode Provincies. En ze gingen dus echt naar het hol van de Leeuw. Want bedenk even goed, in 1890. Dus in die tijd is het koningschap, de monarchie, die staat eigenlijk op het spel. Willem III heeft het toch wel erg bond gemaakt. En ja, ze moeten toch echt draagvlak vinden, sympathie vinden. En eh, ze beginnen daar in, in Friesland, in Leeuwarden. En dan is het zo opgezet dat uh, Wilhelmina is in folkloristische kledij. Dat vindt ze vreselijk. Daar heeft ze later zelf over geschreven. Ja, nee, serieus. Ze vond het vreselijk. Want ze moest voortdurend die folkloristische pakjes aan van de provincie. En ze heeft dat dus in haar memoires beschreven. Ze zag ook zeer tegen die bezoeken op... als ze was elf jaar toen het begon, in 1892. En ze zag er ook vermoeid en bleek uit. Dat stond in de pers. Er werd gemeld dat de jonge koningin er zo slecht uitzag. Ze had er duidelijk geen lol in. Ze had er buitengewoon geen zin in. Echt zoals zo'n puberende teenager ook daar. En daar heeft ...heeft haar moeder Emma zich buitengewoon gewoon geërgerd. Die, werd haar, die was boos op haar dochter. Die dus heeft het tot de orde geroepen. Maar even, goed. even naar Menno Reema. Menno, uh, hoe, hoe keek het koningspaar vandaag? waren ze een beetje blij? Ja, heel blij. Ze zochten het publiek ook, uh, ook op. Maar je moet niet vergeten, ze doen het nu twee op een dag. En ik, meen, uh, als ik me goed herinner, Willemina, toen met Emma ging... ...als ik me niet vergis, iets van vijf dagen ja, ja. Ja, ja. Uh, op bezoek. Ja, er event. gebeurde een heleboel En Juliana boven. en Bernard, die Precies, en die ging in, eh, Bernard en Juliana ging in 1950 ook twee dagen. Ja, dan kan het net even een stapje rustiger. Het is vandaag gewoon tempo eh, doorzetten, maar dat zijn ze gewend. En wat ik ervan gezien heb, moet ik heel eerlijk zeggen, zocht veel publiek op. Ze vonden het ook leuk. Oké, okay, ze lachten. Want, want nee. Herman, dat is natuurlijk de vraag. Als Wilhelmina er zo ontzettend eigenlijk, laat het maar even onabiedig zeggen, de schurft in over had, over die bezoeken, nam ze zeker uh, Juliana niet mee, of wel? Nee, dat heeft ze dus ook gedaan. En dat is dus oh. een beetje wonderlijk, want Juliana is hier ook aan blootgesteld. En die vond dat ook helemaal niet leuk. Juliana was als kind tramelijk verlegen. En die zag daar ook zeker tegenop. Maar, nou moet je je even voorstellen, daar toen met Emma en met Wilhelmina, dat daar ook hard de politiek bedreven werd. Dat was echt een heel ander klimaat dan nu. He, nu is het gewoon juichen, de honger naar, naar juichen. Om het, he. Ze zijn ontzettend populair, het Koningshuis en deze twee. Nou, dat was toen zeker niet het geval. Nee. Er werd daar officieel audiëntie gehouden. En daar presenteerden zich arbeiders. He, Jelle Troelstra, het is die tijd dat ja. daar begint te leven. Die konden zich presenteren met hun grieven. Dus die kwamen meteen... Oh, die konden meteen tegen de, de koningin... Ja, die kwamen meteen al hun grieven vertellen. Oh, ja. En dan als hoogtepunt, het hoogtepunt was dat een arbeidersfamilie liet aan de jonge koningin en de koningin Regentes, het eten zien dat zij dagelijks te eten kregen. Oh, dat ja. was natuurlijk heel schamel. En dat werd dus ook demonstratief werd dat getoond. Nou ja, je moet je voorstellen hoe, zich da hoe ze daarop reageerden. Ze hadden het recht, hè, Dat is heel nadrukkelijk het recht nu, ook van Willem-Alexander en Maxima, om geïnformeerd te worden, te waarschuwen en aan te moedigen. En zo staat het nu ook omschreven. Dus ze konden inderdaad vragen stellen en aanhoren, maar ze konden natuurlijk verder niks zeggen. Nee, hè? Nee. En dat is overigens, neem ik aan, dat dat nu ook wel gebeurt. Hè, ze worden geconfronteerd met wat er in provincies leeft. Ja, ja want nou men, kwamen, kwamen er nog mensen met hun voedsel of met hun grieven <laughs> bij het koningspaar langs vandaag? <laughs> Ja, voedsel genoeg. Oh, dat uh, grieven niet. Nee. Uh, maar, maar, maar die grieven die, uh, die werden natuurlijk zeker de afgelopen periode... met Beatrix veel meer behandeld in de reguliere streekbezoeken. deed Deze er één à twee van per jaar ja. aan één provincie. En dan zat ze, ik heb het in Friesland meegemaakt... Uh, daar zat ze echt om tafel met de mensen uit een gemeente. En dan ging het bijvoorbeeld in Friesland over de gemeentelijke herindeling. En dan is iedereen nog heel erg hosanna over zo'n gemeentelijke herindeling. En toen begon Beatrix, de koningin, begon echt een beetje te stoken. Van nou, nou, nou, nou. Dat is echt Hoe het leuk. nu wel, maar hoe zit het met de voorzieningen? En hoe zit het met die bestuur? stroperigheid en dan en kwamen de tongen los en daar konden de mensen duidelijk wel hun grieven ah, okay. kwijt. Vandaag is feest. Vandaag is feest. Laten we even naar de geschiedenis luister, luisteren ook, want uh, de Oranjes komen, zoals Herman net ook al zei, regelmatig in de provincie. We hebben het even op een rijtje gezegd. Gaan door het Brabant over Rijssel en Limburg. Ontvangt nu de provincie Drenthe officieel bezoek van Hare majesteit de koningin. ...en zijn de koninklijke hoogheid prins Bernhard. Prins Klaus noemde het ooit de core business van de Oranjes... ...het knippen van lintjes en het openen van nieuwe projecten. Dan gaat het de stad in, langs straten en wegen... ...waar de bevolking zich bij duizenden heeft opgesteld. In een met Groninger paarden aangespannen koets... ...maakte het gezelschap een tocht door het centrum van Delfzijl. Dan staat op het programma een bezoek aan de koninklijke farmaceutische fabriek... ...voorheen brokade steen. En zoals deze triomf toch begon, zo eindigt hij ook. Alom heeft de bevolking van Drenthe... van zijn grote aanhankelijkheid aan ons vorstenhuis blek gegeven. Het vorstelijk bezoek aan Drenthe... behoort weer tot het verleden. Ja, Herman, dit waren nog eens tijden, nietwaar? Jawel, jawel. Krijgen dat ze ook... eigenlijk wel iets te zien, vroeg ik me nog af? Nu? Ja, uh, dat weet ik ook niet hoe het protocol nu is. Van, uh, want er zit toch weer veel folklore omheen. En uh, voor je het weet, val je dus weer in die oudbolsfeer. Even, ja, dat... even, even aan Menno vragen. Menno, was het erg ouwbollig allemaal wat ze te zien kregen? laat antwoord. ik zo zeggen. Het, het, ja, nee, ja, het ging van, van een draaiorgel in Groningen oh. uh, naar het schaapscheren hier, maar dat tussendoor ook werd ook bijvoorbeeld uh, Eurosonic en uh, Noorderslag gepromoot okay. in, uh, in Groningen. Dus dat soort dingen kwamen ook gewoon voor. Nee, het was niet alleen maar niet uh, alleen maar volgens, uh, albolligheid? Nee, okay. nee, zeker niet. Nee, nee, nee, nee. Ja, man, want, want uh, ik vroeg me af, krijgen ze wel echt wat te zien? Uh, zou het niet heel veel handiger zijn om bijvoorbeeld in door ja, zo'n provincie nee, heen te reizen? Kijk, Ze hebben een hele reeks van contactmogelijkheden zijn er inmiddels. En dit is dus vrij formeel en officieel. Hierbij gaat het er ook duidelijk om dat er in openbaarheid uh, de enthousiasme getoond wordt. He, dat is ook heel aanstekelijk. Dus ze zijn echt in de vuur, in de, in de nastroom van de inhuldigingsceremonie. Maar wat, wat, wat voor functie heeft bezig. dat dan? dat enthousiasme? Ja, het creëren van draagvlak natuurlijk. He. De ketel is heet en uh, hou hem lekker op stoom. En dat, uh, dat gebeurt nu. Het is ideaal. Uh, daarnaast hebben ze hun werkbezoeken. Wat, wat Beatrix al deed wat de vorige leden. Die zijn heel intensief, dan zijn er al die gebeurtenissen... waarbij ze moeten opdraven. Hè, dat doen ze ook heel veel. Dus ze hebben ontzettend veel contacten op allerlei niveaus. En daarnaast zijn ze absoluut ook incognito uh, actief. Alle twee, dat is heel duidelijk. Ja. Informele contacten en incognito doen ze van alles. Ja. Menno, dat, dat, dat weet jij ook als Koninklijk Huisverslaggever? Nou ja, in die zin incognito, wat veel gebeurt, is dat je um, achteraf pas hoort waar uh, toen nog de prins en de prinses en nu de koning en koningin geweest zijn. Ja, uh, dan zijn ze op werkbezoek -in -cognito, ergens geweest. Ja, ja semi-incognito, ja. dan zijn ze ergens bij een bedrijf, uh, ergens in, in de provincie. Maar daar is dan ook bijna eigenlijk geen pers bij. Dankjewel, Menno. Het is tijd voor onze dichter bij de dag en vandaag is dat Rickert Zuiderveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de amuse heet Het Goede Doel. Hm. Henk Westbroek mocht zijn plaatje laten horen... maar na het reclameblok verdween hij snel. Dus schrijf ik nu mijn kans om ook te scoren. Koopt alle mijn cd's. Ik dank u wel. <lacht> het zonnet van de dag. Mijn ma leerde mij lachen om de dingen. Toch zijn er heel wat dagen dat ik huil. Die mooie wereld is nog altijd vuil... en valt met liedjes niet meer schoon te zingen. Mijn pa had ons gewaarschuwd voor de Russen... die bommen in de aanslag hadden staan... Want ergens anders kwam het kwaad vandaan. Geen liedjes om jezelf in slaap te sussen. En dan opeens, wanneer het einde nadert, besef je wat je echt belangrijk vindt. Terwijl je door het boek des levens bladert. Je kijkt weer met de ogen van een kind dat lacht en huilt en knipoogt naar het licht. Het ooit geopend boek gaat nooit meer dicht. Ja, dit mooie gedicht is straks na te lezen op onze website. Dit is de dag .nu, en daar kunt u ook de gesprekken terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. En wij danken onze gasten van vandaag. En dat waren Henk Westbroek en Henk Temming... Franka Warmenhover, Peter Lammerkoer, Peter Lemer, Margrethe Boer, Tom Derksen, Menno Reemeijer en Herman Pleij. Morgen hebben wij een beroemdheid te gast. Deze man, zanger Rufus Wainwright. Dus hou ons in de gaten, want u kunt kaarten voor zijn concert gaan winnen. Dus meteen na half vier de Villa, Villa VPRO, Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth, ik ga praten met Philip Klaijs. Hij is van het Vlaams Belang en we gaan praten over de zoveelste poging van de ultranationalisten in Europa om zich te bundelen. En de Amsterdamse wethouder Erik van der Burg ziet het in 2015 helemaal misgaan met de uitvoering van de langdurige zorg door gemeenten. Dat zo bij Villa Vepero. Dit is Radio 1. Het is half vier hier in Scherpluk met het NOS-journaal. PvdA-prominent en oud-minister Jan Pronk heeft zijn lidmaatschap opgezegd van de PvdA. De oude minister vindt dat de PvdA zich steeds meer... van de beginselen van de sociaal-democratie heeft verwijderd. Ik ben en blijf sociaal-democraat. Juist daarom voel ik mij niet langer thuis in de PvdA, schrijft Pronk in een brief aan het partijbestuur. De ouderenbond AMBO roept staatssecretaris Kleinsma en de Tweede Kamer op... om met duidelijke regels te komen voor AOW'ers die deels samenwonen. De bond heeft daar een petitie over aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens de bond worden ouderen die een paar dagen per week bij elkaar slapen... niet in alle gevallen gelijk beoordeeld. Soms worden ze wel gekort en soms niet. Jeffrey K., de man die vorig jaar een 30-jarige vrouw doodstak... in een basisschool in Rotterdam, heeft 15 jaar cel gekregen. K. werd veroordeeld voor doodslag en poging tot doodslag... maar niet voor moord, zoals was geëist. De rechter liet zwaar wegen dat K. de vrouw doodstak... op een basisschool in het bijzijn van kinderen, leerkrachten en ouders. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat nagaan wat er in de waterpijpen zit die in zogeheten shisha lounges worden gedronken, ge gerookt. Dat heeft staatssecretaris Teven gezegd op vragen van het CDA. Volgens Teven is het roken van een shisha pijp normaal gesproken niet verslavender of gevaarlijker dan het roken van een sigaret. De afgelopen tijd is een aantal shisha lounges gesloten volgens Teven omdat ze overlast voor de buurt veroorzaakten en dat zijn de hoofdpunten. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Jolanda van der Velden. Er staan files op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 2 kilometer, daar is de rechte reishok dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De a 22 Velzen richting Beverwijk is heel even dicht bij de Velzertunnel. Dat heeft ook te maken met een kapotte auto. En ook een vrachtwagen met problemen op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moorgessel staat 6 kilometer. De rechte reishok is dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO, Gerrit Jochems. Goedemiddag, de Europese nationalisten gaan weer een poging wagen tot politieke samenwerking. Wat staat ons te wachten? U hoort het van Philip Klaas van het Vlaams Belang. Nog meer Europa aan de Villa. We gaan de EU-lidstaten nu wel of niet wapens leveren aan de rebellen in Syrië. Fred Strobans loodst u door de krochten van de Europese besluitvorming. Niets is wat het lijkt. Metropolis duikt in het lacht, nee, nachtleven en nee, niet alleen het uitgangsleven. En de panelleden van Klinker de Munt vragen zich af... wanneer er nu eindelijk eens een einde komt aan de Woekerpolis-affaire... en hoeveel de grote Europese banken nu eigenlijk aan vuile lening hebben uitstaan. Het gevaar is nog niet geweken. Reacties kunt u kwijt op VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf VillaVPRO. Gemeenten moeten vanaf 2015 de langdurige zorg gaan uitvoeren, de AWBZ. Dat wordt een drama, zegt de Amsterdamse wethouder Erik van der Burg. Volgens hem hebben gemeenten veel te weinig tijd om in kaart te brengen... wie er zorg moet krijgen en wie niet. Meneer van der Burg, goedemiddag. Uh, ik kan nog aan die twee woorden niet zien wat uw stemming is. U heeft namelijk net een gesprek gehad met premier Rutte... en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid... om over deze problemen te praten. Uh, heeft u een beetje begrip ontmoet? Nou, mijn stemming is een goede. En nee, nee. Het wordt alleen maar een drama als er niet één ding heel goed geregeld wordt. En dat is dat de gemeenten op tijd een informatie krijgen. Daar heb ik het inderdaad vanochtend over gehad met Martin van Rijn, de staatssecretaris. Daar heb ik ook eerder over gesproken. Zowel met de staatssecretaris als ook met de Tweede Kamer. Wat belangrijk is, is dat gemeenten op tijd moeten weten wie zijn de mensen die straks zorg en begeleiding via de gemeente gaan krijgen. Ja. Tot nu toe hebben we die informatie niet. Dat kunnen we pas krijgen als alle wetgeving afgerond is. Maar dan hebben we het over de zomer. Volgend jaar, dan heb je nog vier maanden om het allemaal te regelen. Dat is veel te krap. Vandaar dat ik tegen de Tweede Kamer en staatssecretaris heb gezegd. Regel iets in de zin van een noodwetje of anderszins. Waardoor gemeenten veel eerder alle persoonsgegevens kunnen krijgen. En dus met mensen in gesprek kunnen gaan. Van tot nu toe kreeg je zorg via de AUBZ. Straks via de gemeente. Laten we samen eens gaan kijken wat je nodig hebt. Waar, wat, is het, wat is er zo problematisch aan om eerder aan die gegevens te komen van die mensen? In het kader van de privacywetgeving mag dat niet zonder dat er een wettelijke basis is. Okay. En op dit moment vallen de mensen die verzorging en begeleiding krijgen nog onder de wet AWBZ. Ja. En niet onder de wet WMO. Dus op dit moment, op basis van de WMO-wet, mogen die gegevens nog niet gegeven worden aan de gemeente. Nou, wat zeg ik nu? Zorg nu dat er of in de WMO of anderszins een regel komt in de wet... dat gemeenten al vooruitlopend op de wetgeving die volgend jaar is afgerond de gegevens mogen krijgen. Want we hebben gemeente goede tijd om met mensen in gesprek te gaan... en maatwerk te gaan leveren. Precies, maar dan is er dus een noodwetje nodig. En hoe snel zou dat kunnen als iedereen meewerkt? Alle kamers, et cetera, de Raad van State. Dat weet ik niet precies, maar wat ik wel weet... is dat wij als gemeente toch ongeveer een jaar nodig hebben... om dit goed te regelen... Nou, dat komt niet helemaal precies op een week of twee aan. Maar begin volgend jaar moet het in ieder geval die gegevens dus wel hebben. Maar dat betekent dat er een wet door de Kamer moet. Uh, over anderhalf, twee maanden, hoe lang is het, uh, is er recess? Dan gebeurt er dus helemaal niks meer. En dan moet het nog langs de Raad van State, als er al een wetsontwerp ligt... dan moet het nog door beide Kamers. Dat gaat toch nooit lukken, meneer Van den Burg. Nou, ik heb vandaag met staatssecretaris Van Rijn gesproken. Die snapt de, uh, mijn vraag. Die ziet ook dat gemeentebesturen tegen dit soort problemen aanlopen. Dus ik heb er vertrouwen in dat uh, staatssecretaris Van Rijn gaat oppakken. En als we het echt willen met elkaar, dan moet het dus mogelijk zijn... dat de gemeente gewoon begin volgend jaar over de gegevens schikken. Uh, uh, hebben ze een toezegging gedaan bij de bewindslieden? Nee, uh, de staatssecretaris heeft gezegd, Erik, ik zie je probleem. En ik ben daarmee bezig, maar dat betekent ook niet dat het probleem is opgelost. Want daarvoor heeft de staatssecretaris ook de steun nodig van de Eerste en Tweede Kamer. Maar het wordt wel door het kabinet gezien dat dit een probleem is. Het is een groot politiek probleem. Anders had u niet dat gesprek ook met de premier Rutte gehad natuurlijk. Nee hoor, het gesprek wat er vanochtend was... was een, een gesprek van een kabinetsdelegatie bestaande uit de premier... een aantal ministers, een aantal staatssecretarissen... met de onderhandelaars van de VNG. Dat ging over veel breder, dat ging over de drie decentralisaties... En uh, uh, dit was een, uh, een punt wat ik daarna besproken heb met de staatssecretaris. Okay, maar het gesprek uh, ging over die decentralisatie, dus dat was veel groter. Ja, maar we weten natuurlijk allebei, en iedereen die dit hoort weet dat ook: dat mocht het echt een drama worden met die uitvoering van de AWBZ, het gaat om heel veel mensen, dat, je, dat er dan een politiek probleem van, uh, van je welste aan de orde is, natuurlijk. Hè? En daarom moet je deze zaken goed regelen. Dat beseft de ja. staatssecretaris ook heel goed. Dat weten de gemeentes als de staatssecretaris zorgt dat wij de informatie op tijd hebben. Dan zorgen de gemeenten ervoor dat ze er op 1 januari 2015 klaar voor zijn. Zodat die mensen die recht hebben op uh, en vooral noodzaak hebben tot zorg, dat die het ook krijgen. Maar schetst u eens de situatie dat dat dus niet in orde is en dat de gemeente toch die wet moet gaan uitvoeren? Nou ja, als we het te laat krijgen en maar vier, vijf maanden helemaal om het te regelen, dan zul je zien dat hele kleine gemeenten met heel weinig aantallen uh, mensen om wie het gaat het wel regelen. Maar de grotere gemeenten, en grotere gemeenten zijn dus niet alleen Amsterdam, die meteen de grootste is, maar ook andere grote gemeenten, hebben echt te weinig tijd om het goed te regelen. Dat zal in eerste instantie een probleem zijn, organisatorisch en financieel. Maar uiteindelijk kan het ook betekenen dat daardoor mensen uh, uh, onrustig gaan worden: van krijg ik op 1 januari 2015 wel de goede zorg? En misschien wel en daarom... niet, dus. Ja, kijk, een ander punt wat speelt, is dat er natuurlijk forse bezuinigingen zijn. Er wordt 25% bezuinigd op het bezet voor de bezorging... en 25% bezuinigd op het bezet voor de begeleiding. Dus de zorg die nu iedereen krijgt, kan ook niet op deze manier zo doorgaan... want nee. we hebben straks gewoon een kwart van het budget minder. En dat, dus dat, is precies de, dat is dan ook precies de reden waarom de meest voor de hand liggende oplossing... niet geprobeerd wordt. Dat is namelijk die hele wet, dus de overheveling naar de gemeentes... met een jaar uit te stellen. Ja, die, de, wet, als het gaat om de participatiewet hè, het gaat om drie decentralisaties. Uh, de, de zorg, de jeugdzorg en de participatiewet, zeg maar gewoon als het gaat om werkgelegenheid. Die laatste ja. wet is al met een jaar uitgesteld in het uh, sociaal akkoord. Zodat die nu alle die per 1 januari 2015 ingaan. Dat kan ook allemaal op, op 1 januari 2015 worden gerealiseerd. Op het moment dat de gemeenten de gegevens op de tijd krijgen. Nou, dat is dus wat ik vanochtend heb bepleit bij staatssecretaris Van Rijn. Ik ga ervan uit dat dat gebeurt. Maar, vergis u zich niet, ook als wij de gegevens op tijd krijgen als gemeente, dan kunnen wij niet met 75% van het geld 100% van het huidige werk blijven doen. Dat snapt u ook, dat snappen alle luisteraars ook. Er zullen sowieso veranderingen moeten komen. Nou, daarvoor hebben we gewoon de gegevens op tijd nodig, want dan kunnen we kijken wat kunnen we anders kunnen doen. Wanneer krijg, op welke datum weet u of u die, die gegevens op tijd krijgt en de zaak gewoon gladjes uh, gaat lopen? Ik ga er vanuit dat het voor de zomer weten. Oké, okay, we bellen u weer, meneer Van der Burg.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 De meeste mensen leven overdag, maar ook s'nachts is in de wereld veel te beleven. Als de zon ondergaat, ontwaakt een hele wereld vol bedrijvigheid... en mensen die tot aan het ochtendgloren hun geluk en plezier zoeken. Onze metropolis-correspondenten duiken deze week de nacht in. En gisteren kon u horen hoeveel arme Kenianen als Askaris, dat zijn nachtwakers, een paar centen bij verdienen. En vandaag gaan we naar de Balkan. In Belgado biedt het nachtleven veel verdier voor Serviërs en steeds meer buitenlanders. De gids van vanavond is Damian. Hij heeft de groep bijeengehaald voor de underground tour. Dat is een van de nachtelijke rondleidingen door Belgado die de Nightlife Academy aanbiedt. Want als je het nachtleven echt goed wil beleven, ja, dan heb je locals nodig. En dat is ook het idee achter deze Nightlife Academy. We zijn nog geen uur onderweg en het gaat meteen al helemaal los hier. Zoals je kunt horen in rockclub Parnivrot. Ik vertaald als stoomboot. De muziek staat behoorlijk hard, dus ik loop even naar buiten. En uh, daar spreek ik uh, de Oostenrijkse mannen. Hallo, jullie zijn hier met een vrijgezellenfeestje. Uh, waarom hebben jullie nu voor Belgrado gekozen? Ze is dat het een leuk stad is. En ik heb op het internet en alles was fine over het. Na een paar drankjes is het tijd om verder te gaan. De nacht is nog jong. De Oostenrijkers lopen er een beetje brakjes bij, want ze zijn nog wat onder de indruk van wat ze gisteravond allemaal hebben meegemaakt. Danes right. dames die champagne uit elkaars navel dronken. Gratis drankjes. Ja, liquor for free, sometimes even. Four rounds, en dan we got one for free from the waitress. Hoog tijd om weer verder te gaan. En als je in Belgado zoekt naar het underground, het ondergrondse nachtleven, is er één plek die je absoluut niet mag missen. En dat is Bigs. En we stappen met de hele groep de bus in. Okay, this is where we get off. That's It's called Bigz, B-I-G-Z, but it's over 100 years old. It used to be like the printing. Damien legt ondertussen uit waar we precies naartoe gaan. Bigs is een voormalige drukkerij. Tegenwoordig is het een enorme gebouw en een hang-out voor kunstenaars en muzikanten. Er zijn oefenruimtes, bars en clubs. Well because it's cool, it's you know, you got artists doing stuff and graffiti people and you've got bands and you've got everything that I love. So we're going that way. Is there an entrance street? No. We lopen naar binnen, we gaan de trappen op en uit alle kamers komt muziek. En, en alle gangen zijn bedekt met graffities en, en kunstwerken. We kunnen een elevator nemen of we kunnen wandelen. Ik suggest we wandelen. Je ziet meer dingen die interessant zijn. Het ziet er een beetje uit als een kraakpand. Dat is ook de sfeer die het uitademt. En helemaal bovenaan aangekomen op de negende verdieping uh, is de jazzclub The Waiting Room uh, met een fenomenaal uitzicht over de stad. En hier gaan we de avond doorbrengen. Er is dus net een uh, live jazzband begonnen met spelen. Ja, heeft die Lonely Planet dan gelijk? Is België echt de nieuwe uitgaanshoofdstad van Europa? Nou, je kunt er in ieder geval iedere avond van de week uitgaan. Oh, there's always something. Always. Every day of the week? Every day of the week. There's people. So and yeah, and Monday you can run into a place with like that's packed with people. Maar het, het blijft een mysterie hoe dit kan. En zelfs Damjan, geboren en getogen in Belgrado, vraagt zich af wat het geheim is. I think of it as a kind of like escapism from the drudgery of our horrible mundane everyday existence. People just go out. Zegt, misschien is het wel een vorm van escapisme, vluchten uit, uit de ellende van het dagelijks bestaan. I remember it being that way when I grew up. Here. Maar aan de andere kant zegt hij. Het is hier altijd zo geweest. Mensen leven s'nachts. When I was a kid, I never, I never went to bed once with the lights out. Ik kan zich herinneren dat zijn moeder altijd tot laat opleven met haar vriendinnen zat te praten en te kaarten. Deze groep Oostenrijkse toeristen zijn na een weekendje Belgrado in elk geval helemaal kapot en afgedraaid. Maar vannacht gaan ze nog even door. U hoort een bijdrage van Mitra en Nazar. En morgen gaan we naar de Versmarkt in Parijs... waar s nachts werken een must is. Hoe laat bent u vanochtend opgestaan? Deze. Twee uur vanochtend. En u doet dit werk al heel erg lang. Hoe lang? depuis l'âge de... Die ans. Sinds mijn zeventiende al. Dat morgen in Metropolis. Samenwerking tussen rechtsnationalistische partijen in Europa is moeilijker dan honderd kikkers in de spreekwoordelijke kruiwagen te houden. Vijf keer is het geprobeerd en één keer lukte het zowaar met een ultrarechtse fractie in het Europese parlement: de IST. Identiteit, soevereiniteit en traditie. En daarin zaten partijen zoals Groot-Roemenië, het Bulgaarse De Aanval en enkele Italiaanse neofascisten. De club viel in 2007 uiteen omdat de Italianen hadden gezegd... dat criminaliteit de normale levenswijze is van Roemenen. En de Roemenen pist of uiteraard. En nu onderneemt Filip Klaes, hij is europarlementaris van het Vlaams Belang... een nieuwe poging tot de vorming van een rechtsnationaal blok. Klaes, goedemiddag. Goedemiddag. Even om te beginnen, zodat iedereen een beeld van u heeft... en uw politieke gedachten. Hoe typeert u zich politiek? Ja, ik ben in het parlement zitten voor het Vlaams Belang. Uh, wat betekent dat wij uh, aan de rechterkant van het politieke spectrum staan. Het Vlaams Belang is een Vlaams Nationale Partij... die opkomt voor een onafhankelijk Vlaanderen... die immigratiecritisch uh, is, die pleit voor minder immigratie... en een strengere integratiepolitiek. En uh, mijn partij is ook de, zowat de enige eurokritische partij... in Vlaanderen en in België. Mm. Um, nu bent u bezig om een nieuwe... Uh, rechtsnationalistische fractie bij, uh, bij elkaar te smeden. Hoe ver zijn we daar vanaf? Want uh, met in het achterhoofd hoe vaak het geprobeerd en mislukt is. Ja, kijk, wij um, hebben vorig weekend een uh, congres gehouden... met een Europese politieke partij... Uh, waarin onder meer het Vlaams Belang, het Franse Front National... en de Oostenrijkse FPE uh, zitten... samen ook met de, de Zweden-democraten bijvoorbeeld. En daar hebben we gepraat over um, uh, ja, samenwerking op uh, Europees vlak. En ook na de Europese verkiezingen van mei uh, volgend jaar. U heeft het over de en Europese het... Alliantie, de Europese Vrijheidsalliantie. Inderdaad, ja. de Europese Alliantie voor de Vrijheid... die een politieke partij is en geen fractie in het Europees parlement. Mm -hmm. Maar de partijen die daarin vertegenwoordigd zitten... zijn ook mogelijke partners voor een uh, fractie... een politieke fractie binnen het Europees parlement. U heeft een, ma een manifest opgesteld. Recht... Kunt, u, uh, kunt u de hoofdpunten noemen daarvan? Ja, de hoofdpunten is dat er meer uh, bevoegdheden terug moeten gaan naar de lidstaten, omdat op heel wat vlakken de uh, EU-samenwerking uh, en het EU-beleid uh, gefaald heeft. En het uh, beter is om een aantal dingen terug naar de lidstaten te geven. Ik denk bijvoorbeeld aan het uh, asiel- en immigratiebeleid. Um, ik denk dat we ons ook moeten verzetten tegen de pogingen nu vanwege de eurofederalisten om zich meer en meer te gaan bemoeien met economisch beleid, met fiscaal beleid ook, met sociaal beleid, daar wordt nu ook al over gesproken, daar moet Europa zich van afhouden. En dat zijn zaken die beter op nationaal niveau kunnen geregeld worden. En het is belangrijk dat uh, daartegen uh, gewaarschuwd wordt. Een ander punt in ons manifest was het uh, ja, gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Dat is ook iets dat best op Nieuw naar de lidstaten gaat, het zijn de lidstaten die um, een eigen uh, een beleid moeten kunnen voeren, die zelf moeten kunnen beslissen wie en onder welke voorwaarden op hun grondgebied komt, en waar Europa zich best van afhoudt, omdat wij nu merken en vaststellen dat de Schengenzone, het wegvallen van de controles aan de binnengrenzen in de Schengenruimte... eigenlijk geleid heeft tot situaties die ja, zeer positief en zeer goed zijn... voor de georganiseerde misdaad, voor illegale immigratie, voor mensenhandel en dergelijke meer. Daar moeten wij komaf mee maken. Dat betekent dat als uh, uw politieke streven uh, waarheid wordt, dat ik over x jaar... Weer met mijn uh, uh, uh, paspoort bij de grens. Uh, dat ding moet tonen, anders kom ik België niet in. Uh, ja, een, een paspoort zal niet hoeven, een uh, identiteitskaart is al voldoende. Um, en het hoeft niet ook te betekenen dat elke lidstaat verplicht is om op elk moment uh, zijn grenzen te gaan controleren. Maar dat wel ja. het recht en de mogelijkheid bestaat voor de lidstaten om dat te doen. Op moeilijke momenten, op momenten dat men verwacht dat er problemen kunnen zijn, op plaatsen waar men problemen al heeft vastgesteld. Uh, dat kan ook gaan aan de hand van steekproeven, aan de hand van uh, profielen en dergelijke meer. Er is ook technologische vooruitgang die bijvoorbeeld um, nummerplaatherkenning mogelijk maakt. Het uh, zijn allemaal zaken die kunnen meespelen en die niet hoeven te betekenen dat er ellenlange files uh, moeten bestaan aan de grensovergangen. Oké, okay, nou u zei het net al, er is wel een Europese partij uh, naar uw snit, de Europese Alliantie voor de Vrijheid, nog geen fractie, ja. maar in die alliantie zit nog niet de PVV. Um, nee, um, misschien kan dat ook wel in de toekomst zo zijn... maar ik denk niet dat we moeten vooruitlopen uh, op de feiten. Um, meneer Wilders die heeft onlangs aangekondigd dat hij met een tiental uh, andere partijen... in de Europese Unie wil gaan praten over mogelijke samenwerking. Mm -hmm. En er zal normaal gezien ook een, een gesprek plaatsvinden. Een nationalistische partij, voor de goede orde. Ja, inderdaad. Ja. inderdaad. Ja. En er zal waarschijnlijk ook wel een, een gesprek plaatsvinden... met vertegenwoordigers van het Vlaams Belang. Mm -hmm. En dan moeten we dan maar eens kijken um, ja, hoe wij verder uh, kunnen gaan samenwerken. Hoe wij in de toekomst... ...kunnen gaan samenwerken, uh, want op dit moment uh, was dat nog niet het geval... ...en heeft uh, de PVV in het Europees Parlement een, een onafhankelijke positie ingenomen... Um, ...maar misschien kan daar wel in de toekomst iets aan veranderen. Ja, we kunnen natuurlijk niet in deze beperkte uh, tijd... Uh alle partijen in relatie tot het Vlaams Belang uh, de revue laten passeren. We kunnen wel eventjes u vergelijken met de PVV. Uh, waar liggen de verschillen tussen uw partij en de PVV... met het oog uh, op samenwerking? Ja, kijk, elke partij heeft zijn eigen specificiteit... en heeft zijn eigen identiteit. Ja, maar Wij welke zijn hobbels moet u nemen Hobbels moet u nemen. Ik denk niet dat er heel veel hobbels te nemen zijn. Ik denk dat er in elk geval meer overeenkomsten zijn... tussen onze beide partijen dan er verschilpunten zijn. En dat is niet zo met, uh, met andere partijen. Nee, maar wat is... Ik vind Kijk, het trouwens ook... Uh... Ja, ja, zegt u maar. Ja, ik vind het heel belangrijk dat uh, een Vlaamse partij... en een Nederlandse partij... Um, enger zouden gaan samenwerken ja. uh, in de toekomst. Ik denk dat het heel positief is dat uh, de Nederlandstaligen hun krachten bundelen um, ja, binnen dat uh, Europese gegeven. Dat is uh, belangrijk. We hebben economieën die ook uh, goed op elkaar uh, afgestemd zijn. En de cultuur, We hebben een gemeenschappelijke geleerd. taal. En natuurlijk ook voor een heel groot deel een gemeenschappelijke cultuur, ja. inderdaad. Maar u gaat niet zo ver als het vooroorlogse VNV, de Vlaamse nationale. Uh, ik ben even de precieze titel kwijt, maar de Verbond, VNV van, ja. van Verbond, precies, van Staf de Klerk. Uh, tot uh, de Godietse gedachten. Dat beoopt nee. u niet. Nee, dat is, nee, dat is niet aan de orde. Inderdaad, nee. um, wij pleiten voor een onafhankelijk Vlaanderen... en dat onafhankelijk Vlaanderen moet zeer nauw samenwerken met Nederland. Daar ben ik wel van overtuigd. Daar is iets waar mijn partij sterk voor opkomt. Ja. Maar dat uh, zou beter niet ineens staatsverband zijn, denk ik. Oké, okay. nu is er een poging geweest. Ik zei het in de inleiding al. Er is een fractie geweest, de ITS-fractie. Maar die vochten elkaar de tent uit. Ik gaf het voorbeeld, de Italianen die de Roemenen schoffeerden. Um, wat heeft u nu van die periode, want u zat toen ook al in het Europese parlement... wat heeft u nu van die gebeurtenis geleerd waarvan u zegt... ja, zo moet ik het dus niet aanpakken, ik moet het juist zo en zo doen? Kijk, de ITS-fractie uh, had een kern. Dat was het Vlaams Belang, het voor Nationaal, de FPE. En die samenwerking was heel goed. En we hebben moeten vaststellen dat er een aantal partijen... aan de rand van onze fractie waren, de kleinere groeperingen... Um, die, ja, die toch wel wat problemen onder elkaar uh, maakten. En, en dat leverde dan ook voor ons een aantal moeilijkheden op. Um, we moeten daaruit leren dat wij moeten proberen... om een bredere basis uh, te hebben voor zo'n politieke fractie. Het Europees parlement legt strenge regels op. Men moet met minimaal uh, zeven een uh, partij met zeven lidstaten aanwezig zijn in zo'n fractie. Je moet minimaal over 25 leden beschikken. Ja, maar ik heb het over onderlinge, die... onderlinge tegenstellingen. Hoe overbrug je die? Ja, de, um, Kijk, we moeten zien dat wij partners hebben die beter op elkaar um, ja, ingespeeld zijn. En dat was met de ITS-fractie niet altijd het geval. We moesten er een aantal mensen bij nemen waar we misschien beter niet hadden mee samengewerkt. Maar die wel, wij wel nodig hadden om gewoon uh, uh, uh, uns, aan ons getal te komen. Ja, 20. Om hè? erkend Minimaal. te kunnen worden. Uh, ja, dat was toen twintig. Men heeft het ondertussen opgetrokken tot vijfentwintig. Maar betekent dat dat u niet meer met Groot-Roemenië, die partij, in, uh, die nationalisten in Roemenië in zee gaat. En met de Bulgaar ja, dat die partijen hebben de, dat klopt. Ah, ja, ja ja. Maar de, Dat klopt. Uh, ja, die Roemeense partij is ondertussen opnieuw vertegenwoordigd... in het uh, Europees parlement en wij hebben daar geen enkel contact mee. mee. Oké. Okay. En Nu is het ook zo dat een groot probleem is... voor nieuwere nationalistische partijen of bewegingen... zoals de PVV, want dat is geen partij zoals u weet... Uh, dat oude partijen toch het vaak het uh, uh, uh, uh, ja daaraan kleefden... racisme en uh, antisemitisme. En daar wil een PVV niets mee te maken hebben. Hoe gaat u dat probleem oplossen? Ja, maar kijk, ook het Vlaams Belang heeft daar niks mee te maken. Um, en dus daar, ik denk niet dat dat uh, het probleem kan zijn. Dus al die partijen, uh, die houdt u over... buiten de deur? Die dat aangekleefd ja. heeft ooit? Ja, wij, wij, willen, wij willen gewoon kijken wat het programma is van ja. een partij. En wij zijn uh, niet zozeer geïnteresseerd in de verwijten... die onze politieke tegenstrevers... Uh, soms maken en elke kritiek op de islamisering van onze samenleving, elke kritiek op de massa-immigratie die wij nu moeten ondergaan onmiddellijk te gaan afstempelen als racisme nee. uh, daar doe ik niet in mee en ik bestrijd dat soort um, manier van werken van onze tegenstanders. Wij maken zelf wel uit voor onszelf wat racisme is. Ik ben in elk geval geen racist nee. en ik ben ervan overtuigd dat ook heer Wilders geen racist is. U had het al over massa-immigratie en islamisme. Uh, als u vraagt, als het er het tot een fractie komt en die heeft macht. Wat gaat u het eerst aanpakken? Ja, we moeten... Wij moeten ervoor zorgen dat er um, geen verdere bevoegdheden meer gaan naar die Europese Unie. Wij moeten vechten voor meer democratie in die Europese Unie, want nu heeft de burger helemaal niet het gevoel, en dat gevoel is terecht, dat hij kan wegen op het beleid uh, in die Europese Unie. Maar Man gaat u niet eerst die immigratie proberen een halt toe te roepen? Is dat Natuurlijk, niet dat, dat, is ook een probleem. dat is ook een probleem. Dat is iets dat wij ook moeten, moeten proberen bewerkstelligen, dat is dat, dat die bevoegdheid terugkeert naar de lidstaten, zodat de ja. Staten die een, een, een beperkend immigratiebeleid willen voeren... ook de mogelijkheid en het recht krijgen om dat te doen... wat nu, uh, jammer genoeg, in die Europese context... of in die EU-context niet mogelijk is gebleken. Ja. Uh, op weg naar de verkiezingen, juni volgend jaar... Uh, streeft u naar een gezamenlijke campagne... Uh, nee, ik denk dat uh, een campagne voor die Europese verkiezingen in elke lidstaat apart zal uh, moeten gevoerd worden. Omdat dat ten eerste veel efficiënter is, omdat niet elk uh, land in dezelfde situatie zit. En de, een campagne die goed is in één land niet noodzakelijk goed hoeft te zijn uh, in een ander land. Uh, wij willen helemaal niet die fouten maken van die, die bemoeizucht die, uh, die zo aanwezig is in de EU-instellingen: dat men alles vanuit een centralistisch uh, oogpunt wil gaan regelen. Ja. Wij willen een Europa waar elke lidstaat nog zijn eigen politiek kan voeren. Oké, okay, meneer Klaas van het Vlaams Belang, hartelijk dank en we zullen zien waar alles eindigt. Dank u. Tot ziens. Ja, ik doe het normaal, man. Ja, doe het normaal, man. Dat is de... Wat is tegenwoordig eigenlijk nog normaal? En willen de normale eigenlijk nog wel normaal zijn? Ja. Lekker zo Dat heeft hij niet. Ja, Psychiater Dr. Sigmund heeft daar een uitgesproken mening over. Vrijdag in Brands met Boeken. Geestelijk vader en tekenaar Peter de Wit over de Sigmund-methode. Van anorexia tot het zapsyndroom, Alles komt voorbij in zijn diagnostische Bijbel voor psychologen. Radio 1. Vrijdag tussen 7 en 8. Peter de Wit in Brands met Boeken. Het nieuws van alle kanten.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 Want je carrière in de chemie gaat in onze eurregio harder dan 130. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Risicomanagement 9, ICT. In 40% van alle gevallen verdwijnt vertrouwelijke bedrijfsinformatie via het computersysteem. Uw ICT even controleren op fraudegevoeligheid kan veel geld schelen. Kies voor risicomanagement van Hofman Bedrijfsrecherche. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Hofman Bedrijfsrecherche vindt u op fraude.nl.